Laat ons u aanvangen met het zingen van Psalm 119 en daarvan het 41ste en het 42ste is aan Gars. Dat ik u beschreven vind in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daarvan nadert het eerste hoofdstuk van het 18 vers tot het einde. Wij noemden Matthäus 1 van vers 18 tot het einde, het dag vooraf de Heilige Wet in des in Heren. Zo sprak God alle deze woorden.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 Dergene die mij haten en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij hebben en mijn geboden onderhouden, gij zult de naam des heren, uw schors, niet eindelijk gebruiken, want de heren zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt.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 Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienst krijgt, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samen gekomen waren, werd zij zwanger bevonden, uit de een geest. Jozef nu, haar man, al zo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde, openbaarlijk te schande maken, was van willen haar heimelijk te verlaten en alzo hij deze dingen in den zin had, ziet. De engel des heren verscheen hem in den droom, zeggende, Jozef, gij zoon het David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, is uit den heiligen geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En het alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Here gesproken is door den profeet, zegend dan, ziet, de macht zal zwanger worden en in een zoon baren, en gij zult zijn naam heten, Emmanuel, het welke is overgezet, zijnde God met ons. Jozef dan opgewek zijnde van de slaap, deed, hij de engel des heren, hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, zodat zij deze haar een eerstgeboren zoon gebaard had en heten zijn namen Jezus. Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren.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 Genade en vrede zijn met u, van onze Heer Jezus Christus, door de gemeenschap des heiligen geestes. Amen. <coughs> Met dat dochtertje van de familie Tros van Lunteren dat weer naar het ziekenhuis gebracht is, zal het nog weer meevallen en hoop het in deze aanstaande week weer thuis te mogen komen. Ook iets waar tegenop gezien was, en nu zo ver als het is, toch weer een verblijdend bericht mag zijn. Van dat ongeluk in deze nacht week, van het busje wat de schoolkinderen rijdt. Dat had vanzelf veel erger kunnen zijn, maar niet hoeven te zijn. Daar zijn gelukkig geen ernstige of levensvrezende gevaar bij. Aanleggen er nog drie of vier in het ziekenhuis, maar gaan over een beentje en over een armtje. Maar zo het erbij staat en voor staat, dan hopen we, naar het oordeel van de medicus, de welke we daar ook over gesproken hebben, dat dat in het toekomende wel mee zal vallen. Ik zeg nog een en nogmaals dat we meer geluk gehad hebben als ongeluk want als u ziet waar die bus aangekomen is en tegen gelopen is dan is het eigenlijk een wonder te noemen dat het zodanig nog met onze kindertjes mocht zijn de mochten zich over ontfermen ...en mocht die doctoren verstand geven... ...om die beentjes te zetten die gebroken zijn. Om die te zetten... ...en goed te maken zitten. Waar we ook al zo minnig maal... ...ellendige gevolgen... ...van gezien... ...en meegemaakt hebben. De Heer mocht die mensen verstand geven om het te doen... Tot het nut van die kinderen en ook tot de welzijn der ouders. En wanneer we in dit uren. onze adventstof uit het evangelie van Matthäus 1, en we gaan dan die 42 geslachten na die eraan vooraf gegaan zijn, dan is dat een hele voorbereiding. En gewonden, als er een bijzonder hoofd of koning of koningin in een land komt, dan worden er vele maatregelen getroffen, vlakke wegen gemaakt, versieringen gemaakt, om zulke een vorst te ontvangen. Maar zulke een vorst, het Matthäus 1 beschreven, dat is er maar één. En die heeft een voorloop van 4.000 jaar. Een voorloop van 4.000 jaar. Lange, Ja, ja maar wat lang is, daar weet God ook van. Die heeft de lengte bepaald. En ook de dag bepaald. Dat die lengte eindigt in vervulling. En wanneer nu dat geslachtsregister nagaat. Dan zult genoeg met mij moeten zeggen. Wat zijn alle Bijbelheiligen. Toch uit genade zalig geworden. Wat zijn alle Bijbelheiligen. Toch uit genade opgezocht. En wat zijn ze allen Om niet gerechtvaardigd in het bloed des verbods. Want wanneer we vers 1 maar nemen van Matthäus 1, dan staat het boek des geslachts Jezus Christus, de zoon David, had daar niet moeten staan, de zoon van Abraham. Abraham was toch heel David. Dan kunnen wij mensen met ons verstand niet uitkomen, want hier volgt Abraham naar David. Terwijl Abraham zoveel even voor David geboren is. Maar ten eerste is dat geslachtsregister ook. Naar de vrijmacht God. En naar de ingeving des Christus En als nu God de slechtste voorop wil zetten. Wat mooi dat tegen doen. Wat mooi er tegen zeggen. Als God nu de goddeloosste, die hem niet gerechtvaardigd is, nummer 1 wil zetten. Gelijk als David, wat hij er tegen te zeggen. Want voor David geldt het ook bijzonder. Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overbloedig geweest, En daar zijn David's leven openbaart. De welke betuigde in 2 Samuel 23. Hoewel mijn huis zegt, die niet is bij God. Waar is dan bij David? Waar is dan je huis bij? Als het niet bij God is, waar is dan bij? En dan zou die man zeggen bij de duivel. En bij de zonde. En bij de dood. En bij het verded. Maar nu zegt hij niet alleen, hoewel mijn huis niet is bij God, eerlijke beleidenis, gegronde beleidenis, ik zal het nog anders zeggen, een God verheerlijkende, zielsvernederende beleidenis. En daar houdt God van, die werkt hij zelf. Maar dan zegt hij nog dan, wat ik ben, daar ben ik en wat je van mij zegt, dat zeg je van mij en ik ben die ik ben, een goddeloos mens Nochtans heb God zich niet aan mijn zonde gestoord nou ik in de hel gelegen. maar nochtans heeft Hij met mij een even verbond gemaakt verbreekt dat is verbreekt dat verbond is Maakt dat verbond is te niet waarvan de profeet Jeremia betuigt in dat dertigste hoofdstuk, zo min de hemelen daarboven gemeten kunnen worden, Aden en zeeën doorgrond kunnen worden, zo min zegt God, zal ik mijn verbonden niet doen, om Israël te verwerpen onder zonden, maar dat verbond, dat is een genadeverbond. En voor genade is de schuld nooit te groot. En de zonde nooit te vuil. En ook nooit te menigvuldig. Ik hoor iemand denken, denken, je zegt ja, maar moet je dan zonde doen om zondaar te worden, helemaal niet. Je bent zondaar, hoef je niet meer te worden dat zijn we nog er hoeft alleen maar aan ontdekt te worden dat hoeft ons alleen maar openbaar. te worden en dan leggen we aan al de geboden zo diep schuldig dat we de vloek Gods ons voor eeuwig op de hals gehaald hebben David zegt nog thans heeft hij mij tot een eeuwig verbond gesteld waar dan alles vast is en wel verordineerd is hoewel hij het nog niet Doe dat spreken. Daaruit gelovende beloften. De welke ook na zoveel even. Na David op zijn plaats gekomen is. Maar dan zou het met Abraham toch wel wat beter zijn, denk ik, als met David. Je zou toch aan alles wel godzaliger geweest hebben dan daar. Ik heb het niet gelezen. Ik heb het niet gevonden ook. Ik heb wel gevonden. In Genesis 13. Als God er niet voor gezorgd had. En had Abraham van Sarah een oer gemaakt. En gaf ze mee aan de vorsten van Israël. Waar had Israël vandaan moeten komen? Kon toch niet van een hoer komen? Kon toch alleen maar van een vrije moeder komen? Dus God heeft Sarah kennelijk bewaard en wanneer Abraham op het matje geroepen wordt als kind van God en als profeet dan krijgt hij van die heidense koning van Manen. en vermaning hij zei het wees ermee geleerd als je vrouw dit je vrouw en als je zuster, dit je zuster.' dat was Abraham ook die man is uit genade gezagd en nu is het wel gegaan met die zand. Wel beter zit. Ze zijn allemaal als zondaars na de eeuwige verkiezingen gods geboren tot wedergeboorte. Hoe stond het er met Isaac bij? Hoe godzalig was Isaac aan het eind van zijn leven? Hij hield meer van Ezo dan van Jacob. En waarom? Dat was toch een tweeling? Dat was toch een tweeling? Ja, Ezo die sprak naar zijn mond. En die braad met wel braad naar zijn mond. En die ging dikwijls met zijn vader een praatje maken. Dat Isaak had in zichzelf de zeven van de worden God aan Ezo toegedacht. Wat had er van terecht gekomen? Wat had er van terecht gekomen? Als God dat niet kennelijk geweten? had. En Isaac daar kennelijk voor bewaken, Zodat hij ten laatste. Heeft hij toch Jacob gezegend. En dan moet hij zelf zeggen tegen Ezo. Gezegend is gezegend. Afgelopen. Laat. Maar Jacob heeft het toch al wat beter afgebracht. Want die, die staat ook in die geslagsvlieg. Ach geliefde. Ik wou dan bijbel Bijbelkennis kregen. Levendige kennis. Wat zouden we God bewonderen. Want als staan Jacob gelegen Die Amarene vrouw. En dat was raar. Had alles voor gedaan. Had nooit geen uur voor Leia gewerkt. Hij hoefde Leia niet. Maar God gaat hem leeren. Maar weet je wat het merkzaam is. Er is nooit geen juda bij Rachel vandaan gekomen. Nooit. Nooit. Dus we hadden geen Juda gehad. De stamdrager van de mens worden God. Maar die is bij Lea de gehad vandaan vandaag gekomen. Bij Lea de gehad. Daar is Juda vandaag. Gekomen. En als we Jacobs leven nagaan. Dan wil ik het dit alleen maar onderzetten. Jacob. U bent uit genade. Zalig geworden. Je uit genade gerechtvaardigd. En je hebt genade het eeuwige leven ontvangen. Hoe is het verder gegaan met Salomo? Ik noemde maar een enkel nog hoor. Je weet hoe die man het verzondigt, diep verzondigt, maar nooit de zonde tegen de heilige geest gedaan. Nooit. Daar worden ze goddelijk en kennelijk voor bewaard. In vrede Turkije zijn schuldbeleidens vinden. Dan zet Salomo onder zijn hele leven vijfmaal de Ijdelheid, De ijdelheid is alles ijdelheid. En daar heeft ook Salomo zijn leven in verplaatst. Daar heeft ook Salomo zijn werken in verplaatst. En mochten de vrede vrouwen zijn harten geneigd hebben. Wat al een schande van Salomo was. Maar de meerdere Salomo heeft zijn goddelijke genade. En zulke man willen verheerlijken. En het is geopenbaar. Nou zou ik haast vragen. Nou zou ik haast willen vragen. Of er nou nog eentje onder ons is die dan nog blij mee is. Niet omdat ze dat gedaan hebben. Maar omdat God het opgeschreven heeft. En dit het uit genade vergeven zou er nog eentje onder ons zijn nou, Als nou zulke mensen, zulke zondaars, om niet gerechtvaardigd te zijn, dan zou het met mij nog, Bent er ook nog, leef nog, en zou bij God vandaan nog mogelijk kunnen zijn om ook met genade bezocht te worden ten leven. Heb Jozef had het beter gemaakt. Een man met genade. Kan je lezen. Je gaat dat vanmiddag allemaal maar eens na, heb je gemaakt. En dan lees je dat maar eens. En hoezeer Jozef had een man was met genade. Is er dan gereformeerd he? Dan lees. Dat zijn zoon trouwt met een dochter van Aagab. Dat kon ook niet erger. Geen goddelozer huwelijk dan dit huwelijk. En dan van God vrezen de vader zijn zoon. met zo'n goddeloos, afgodisch eenzeebels geslacht. Wat komt daaruit voort dat Jozef had een verbond met die man? En dan gaan ze samen de strijd in. En als God het niet voorzien had, dan gaan ze Jozef had doodgeschoten. En aangepakt paar is paard gebleven. Maar toen Jozef had gewaar werd, dan de pijlen en de ogen op hem gericht, werd hij de de kerk. Toen schreeuwde hij tot God en roepende tot hem, ik ben de koning, is dat is koning, Hij werd uit genade geholpen. En ook deze Jozef is uit genade gezaaid en staat in de geslachting. Ik wil er toch nog een paar opnoemen. En dan denk ik ook aan Asa, Een van de godvruchtigste in het beginnen van zijn regering. In de aanvang van zijn regering leek het erop dat hij zijn vader David vooruit zou gaan. In bestraffing, lering en onderrichting die een juda gegeven werd. En sluit een verbond met de God Abraham, Isaac en Jacob. Overwint het leger der Moren. Terwijl het een weeg aan menigen niet te tellen was. En de volgende strijd met de Assyriërs maakt een verbond. Maakt diezelfde Aza een verbond. Om door zijn naburen geholpen te worden. Vrije Aza. Zeg ik er nog iets van zeggen. De man wordt ziek. Krijg een paar zere benen. Kan niet meer staan en gaan. En wat deed hij toen? Arme dokters, er komen, Allemaal dokters. Dan die en dan die. Ik neem dat niet kwalijk hoor. Want je moet wat een keer een naar een dokter te kijken. Ik neem dat niet kwalijk. Trouwens, ik neem niemand van die is, is iets kwalijk, Want ik meen aan alle Min of meer enige kennis te hebben. Maar hij zocht de zijn meestal meer dan de nieren. Maar. Met die skiën is het dan toch anders gegaan. Egenwacht. Egenwacht. Ik noem het maar hoor. Je moet het op je die thuis maar eens nalezen. Het is werkelijk aantrekkelijk. Omdat geslachtsregister. Is na te gaan. En wie gold de mens worden van Christus buiten. Dan kom je bij Iskia, daar lees je van, waar je bij David niet leest, en bij Salomon niet, en bij Jozef ook niet. Daar staat: En Iskia kleefde de neer meer aan als alle koningen die voor hem gewist Lief getuigenis even. Zoek getuigenis is hij kleedde de Heer meer aan dan als al de andere. Dus, en? Eh, heeft gepaard gehouden. Jude ja. gereformeerd hè. En nog meer, ja, nog iets. Ja, nog iets. Misschien valt het er wel eentje tegen. Die zei toch ja. Die man wordt ziek, God geneest hem met zijn ziel. Dus een genezen lichaam en een dus dat is toch een dubbele weldaar, En in het rijk, de natuur, daar liep de zonnewijze de banaan, gas, 10 graden terug. Dus dat was ook een wonder. En dat wonder, dat hoorde ze helemaal in Babel. Dat hoorde ze helemaal in Babel. Ze zeiden, we gaan eens bij die man kijken, bij die wonderlijke man. En hij was er ook blij mee, hoor. Ja, hij liet alles zien, he. Alles. Schathuis en wapenhuis, En liet alles zien. En dan staat er zo dat Hispiago ja, de Geen Ere deed naar de weldaad die hij ontvangen Ook alweer uit genadige zakken. Oh, wel. je dus zou toch een beetje moed krijgen. En dan de volgende ja dat is een hele verkeerd dat is een hele verdraaid dat is een hele goddeloos zoveel je er maar één ook en die was uit de Godvruchtigste lendenen voortgebracht namelijk menassa die had de aardigheid in om veel bloed te vergieten. en naam van god volk hoe ver kan toch gaan ja dat kan ik niet zeggen we mochten ervoor bewaken. worden we mochten ervoor bewaard worden, dan ik. Ik durf het haast niet te zeggen, maar toch ligt het zo in mijn hart: dat de bewaring der zonde geen mindere dat is dan de vergeving der zonde. Hoor je dat? Ik zou dat nog wel willen herhalen: de bewaring voor de zonde acht ik geen mindere wel voor Gods volk dan de vergeving der zonden. want het duidelijk is nergens meer belustigd. dat als dat David van dag zat en dat had. dag Peter is de meester van loop. Maar goed, geweet? Hoe groot die men achter staat, te sterk geworden, komt een oorlog voor één mens te bekeren. Dat is ook wat. Er wordt een bloem van het land voor weggeschoten om één goddeloos mens toe te brengen. En de welke in de zoek in die line van Ischia voorkomt. Dan wil ik er nog één noemen dan ook op. Josia, de laatste nee, van de laatste koningen, En een zeer godvruchtig man. Een man die zijn hart verscheurd en week geworden was. Nadat de wet gods geopenbaard was. En tenslotte is Josia in een weg van ongehoorzaamheid op het slagveld der Assyriërs is gesnud. Dus ook deze man Josia, hoe God samen ook geleefd, is ten einde in een weg van ongehoorzaamheid gestorven. Ook van hem geldt het uit genade zijn gezalig geworden. Nu dachten we een aanvangtje te maken en gaan we alle die achterliggende geslachten met de achttiende vers dat eerste gedekte. Van Matthäus 1 vers 18 dat eerste gedeten. De geboorte Jezus Christus was nu oud tot zover vragen we vooraf van de zevende Al genoeg samen, Nooit veranderen en nooit verminderend God. Die de God der zelfverlustigingen en der zelfvermakingen tegen openbaar en natuur en ingenaam die nooit begrepen is en ook nooit begrepen hoeft te worden in den bovensten hemel der hemelen daaraan bidden ze zonder bidden en daar roepen ze zonder nood en daar getuigen heilig, heilig, heilig is de heer Een plaats met de allervolmaakste heiligheid der goddelijke drieënheid. De God der blijdschappen, die geen verrassingen kent geen meevaller en geen tegenvaler, maar die u zelfs gelijk zijt en ook eeuwig gelijk blijft, naar wiens goddelijk voornemen en goddelijke raad was, om een wereld te scheppen waarin uw wonder in het rijk der natuur, Alleenlijk maar nu bewonderd kunnen worden, tot onze vernedering en veropmoediging. Waarvan eenmaal uw kerk uit een hart van gezongen heeft. De zere werken zijn zeer groot, die ooit daarin zijn lust genoot. Doorzoek die ijverig en bestendig. Gij hebt die wereld daar gesteld en heeft hem tot hier toe nog gelaten, zo die is. En gij hebt de mens geschapen, anders had er geen mens geweest. Gij hebt die mens zo goed geschapen, dat kon niet beter. Van hem geldt het ook als het wil het einde van de schepping. En God zag al wat hij gemaakt. En zie, het was zeer goed. Van al het geschapen en het gedieten, heeft er niets het hoofd naar boven. Maar gij heeft de mens geschapen met het hoofd naar boven. Die kan geen stap gaan of er moet een hemel zitten. Die kan geen stap vooruit gaan of er zit een hemel voor en boven. En dat alles in een dadelijke gemeenschap. In dadelijke liefde. In dadelijke goede tijden. Nu heeft die mens zichzelf tot een onmens gemaakt. Door middel van het proefgebod wat gij daar mocht stoppen. Gij mag daar neerzetten wat u begaat. Wij waren genoegzaam gewaarschuwd om daarachter te blijven. Want evengoed, want evenbest, niemand ontbrak iets. Want we bezaten alles en onverbondshoofd adem wat een leven was. Maar we hebben onszelf gebracht in een staat van jammer. Die nog nooit geperkt is. Of de tweede adem moet het voor ons gedaan hebben. In een staat van ongerechtigheid. Die nimmer eindigt. eindig op. De ongerechtigheid moet op de tweede adem aangelopen zijn. Dan is ze vervuld. Gij schiep ons. Met een hemel in ons hart. En nu worden we met de hel en ons hart geboren, en zonder uw wedergeboorte reist die mens door naar de hel. Zonder enige verandering. Gij schiet die mens tot uw eer, en nu leeft hij alleen maar tot uw onheer. Gij hebben alle Adams nakomelingen aan schuil. En leggen allen onder dezelfde vloek. Van erfschuld en erfsmidd. En daar is niets van te verwachten. Want de dood gaat nooit leven zonder opwekking. En een opwekkende daad is goddelijk. Die heeft ten tweede Adam. Uit de dood gehaald. Om te vervullen. De dien dagen. Zullen de doden horen de stemmen des Zoon Gods En die ze gehoord hebben, zullen leven. Wij hebben deze week nog in Machen overleven. Er zijn nog in leven. Wij kunnen niet zeggen. Dat dat de volgende week ook met ons. We hopen dat wel. Maar het mocht onze ogen geopend dat we heden nog zijn en nog niet vergaan zijn. Nog in het heden der genade. Wat we niet beseffen wanneer genade niet heen komt, kunnen wij ze best missen. Want dan doet het die arme mens met alles wat stof is. En dat eet hij dag en nacht van. Totdat we doodstof. En reizen naar de eeuwige. Gij mocht u wonderen. In het midden onze. Nog rijkelijk verheerlijken. Want al die bijbelheiligen. Hadden nooit heilige gewonnen. Als u ze niet geheiligd had. En als u ze niet gereiligd Daarvan dankt en het met ons en in ons ook nog. Gij mogen onze zieke gedenken thuis in het ziekenhuis. Heilig alle lichaamsnoden tot zielsnoden. Want lichaamsnoden zijn doorgaans wel pijnlijk, maar ze laten ons ook liever zijn. Want dat lichaam doet aan de bekering niets tenzij dat het in het lichaam uitgewerkt wordt en in het lichaam openbaar. buik gedenk onze kinderen die in de ziekenhuizen liggen kortbij en ver weg ach bezoek we ze nog Zegent het werk de medicus opdat het tot hun herstelling mocht gedenk alle die vrouwen als onthoofde mens gij mocht hun hoofd is dus worden door wedergeboten ten eeuwige leven dan waren ze een tijdelijk hoofd verloren maar een hoofd der eeuwigheid ontvangt oh geef ze moed geef ze lust en geeft ze verstand om te doen wat een huis gedaan moet worden. Ook ten opzichte van de kinderen. Waar mogelijk, een moeder die weet duwen is zichtig. Mijn kinderen halen hem uit bed. Mijn kinderen halen hem aan de tafel. Mijn kinderen zijn het die me nog drijven. Tot de werkzaamheden die te doen zijn. Heren mogen u die de heiligen tot uw heerlijkheid. En hun, en hun kinderen, en wij die mannen, die ook altijd hun rit nog missen, Al wat de smart minder het gemist bij welke dag. Tot een levend Gods gemist. Verheerlijk mochten we. Gedenk al uw knechten over het ronde der aarde, als zijn ook mensen, doorgaan zwakke mensen en in zichzelf dwaze mensen. Weel u ze bekwaam maken door de heilige geest opdat het een hoop sommen gaat om uw naam, om uw eer. En het welzijn des zondaars. Wees ook ons eens spreken en luisteren om Christus willen in al ontfermend God, door uw bloed en door uw gerechtigheid. Amen. De psalm 89. De 89e psalm, dat 9e en 10e zangvest. In de middel spreken ieder gelegenigheid en de liefde gaan van af te zien. Gij hebt welheer van hem die gij geheiligd had. Gezicht in een gezicht dat ze betroven was. voor God om zijn beloften niet te vervullen ja. wat hij beloofd heeft staat hij zelf voor in en dat zal nooit falen, kan niet. want zijn woord is het sterkste en het betrouwbaarste wat op aard is. Maar ook het sterkste. Als ik u zeg. Dat zijn woord. Is nog sterker. Dan de vriendelijkheid. En de vrolijkheid. Van het aangezicht des Heeren. Want dat is een ogenblikje. Er is een ogenblikje in een beter kwijt, maar het woord er blijft tot in de eeuwigheid. Daarom zegt David: Uw woord is zeer gelouterd. Daarmee heeft u niet lief. En wel gelouterd in een aarde Dat is in ons, want we zijn uit de aarde. En gelukkig als God een smelkroes van je maakt. Dan krijg je het worden van je schuim, En straks als louter genade Voor eeuwig verlost. Ja. Hij heeft. De moederbeloften In Genesis 3 vers 15 precies op tijd gegeven. Precies op tijd. God kan niet voortijd zijn en God kan niet overtijd zijn. Daar zegt hij zelf en van: het is tijd dat de Here werkt. En als het Gods tijd is, dan openbaart God zijn werk wel, want hij heeft er zijn eer aan verbonden, om zijn woord te bevullen en te bevestigen. Die moeder Wordt genaamd een moeder beloft omdat uit die beloften een zee van beloften voortgekomen is. Die moeder belofte heeft zoveel beloftes gebaard. En allemaal in de nood. Allemaal in de ellende. Allemaal in de verloren. Die moeder belofte die baart vanmorgen nog. Als er maar plaats voor is. En als er maar plaats voor gemaakt is, dan baart die moederbelofte nog. Want je ziet die moederbelofte in den doorgang vervuld in de eerste plaats. Wel door monden van de profeten. Vier grote en twaalf kleine, ze hebben allemaal Christus aangekondigd. Ze hebben allemaal de raad Gods verkondigd. De komst van Christus. Maar heeft hij dan zoveel waarde? Ja, alle waarde heeft. Hij heeft alle waarde. Daarom gaat het met elke prediking weer. Wet en evangelie. Men zegt wel eens ja. Je moet er altijd naar hetzelfde luisteren. Dat is waar ook. En dat is waar ook ook. Ik moet het ook zeggen. Moet er zelf ook wel eens naartoe getrokken worden. Hij zei ja, je weet zelf dat dan zeggen. Maar een dokter zei eens tegen mijn ziekenhuis. Zij zei dat vijf nog zes keer in de week preekt. En vertelde dat zeker alle keer hetzelfde. Zij zei ja, zeker dokter. Alle keer. Zij dacht je dat ik meer licht had als Paulus? Terwijl ik een handeling in dertien zeiden, dezelfde woorden nu te spreken over Filipijnen Hij is mij niet verdrietig en nu zegt dus, ik zeg Paulus maar na, meer doen het niet. Hij zei tegen de zuster: Laat maar weg. Of die wou zeggen: er is toch niet mee te praten. En dat is ook zo. Met dat soort mensen is niet te praten. Maar wat zien we nog meer in die belofte? Daar zien we ten eerste al in paradijs. Och, we zijn zulke ongelukkige lezers hier. Zulke blinde lezers. Ik heb van de week nog een overberg gezicht. En daar was ik ook in geen tijd geweest. Ik kon er niet overheen komen. Ik kon er niet overheen komen. Maar God heeft me er overheen geholpen. Twee reizen. Twee reizen. En dat werd tot een vlakveld gemaakt. Wat God doet, doet goed. Maar wat wilden we zeggen dat in het paradijs, terstond na de val en de openbaring van de moederbelofte, En twee mensen die tegen de muur stonden? Allebei. Allebei, Eva en Adam van de buiten tegen de muur. En je weet wat dat zeggen wel, hè? Daar is de offerhanden Christi. Daar heeft God zelf een offer geslacht. En heeft ze niet bekleed met vijgenbladers schotten. Maar met vellen der dier, Bloed aan de binnenkant. En de verwarming aan de buitenkant. Dus daar wees alles ook al op de bloedstorting van Christi. En hoeveel op veranderen zou je denken. Dan dat in het oude testament die 4000 jaren die daar verlopen zijn gestort zijn. Een zee van bloed. Een zee van bloed. Daar zijn geen woorden voor als je enkel denkt. Dat bij de inwijding van een tempel 120.000 schapen geslacht. En ging nog niet. En 22.000 runder. en het kon nog niet. En het kon nog niet. En het kon nog niet. En elke dag morgenoffers en avondoffers. En het ging niet. Het ging niet. Want al dat bloed dat oogde op het beloofde bloed. Op het bloed Gods. Laat ik het zo zeggen. Maar op het bloed van God die mens werd om bloed te hebben. En die mens werd om bloed te kunnen stotten. Die mens werd om zijn bloed te kunnen geven. Dus wat een grondslag Eden. Wat een ontslag fundament. legte niet onder dat werk de redige verkiezing wat naar het verbond der genade in de kracht van het verbond bloed geopenbaard is. God die een vrij God is, Hij is een vrij God. Hij is alleen aan zijn eer gebonden. Niemand kan zijn raad verduisteren. Je bent gelukkig als je naar zijn raad gezaligd wordt, een gelukkig. Maar daar zegt immers de waarheid van. Dat God en al die offeranden die naar de wet ingesteld waren. En die geslacht werden overeenkomende de wet. Aan de deuren der samenkomsten. Die zagen allemaal uit. Naar het bloed van het lam. Dat geslacht was van voor de grondlegging der wereld. Dat is geslacht in het besluit gods. Geslacht in de gedachte gods. Maar ook geslacht in de volle des tijds op tijd. Want hij die zichzelf beloofd heeft geeft ook zichzelf. En hé, die oud testamentische kerk, niet al hoor, oh nee, vandaag ook niet heen. Het is onder Israël ook altijd maar een klein hoopje geweest. Daar zegt de profeetje Zaja van een nachthutje in de komen. Zo klein, nogthans, dat kleine hoopje, daar heeft God zich vrijwillig aan willen verbinden. Om zich door Christus als hun God tot eeuwige verlossing te geven. Zij mogen toch wel terecht zijn. Waarom was het toch op mijn gemeen. Daar zoveel gaan verloren. Die je geen kunnen. En dan hoeven we geen antwoord te zoeken. God geeft zelf antwoord. En dat antwoord is net zo bewonderenswaardig als de verkiezing. Want dan zei het God van ik doe het niet om u het wel, Want je hebt geen waarde. Je bent zonder waarde. Maar ik doe het alleen om mijn naam te Hoort de bruid en lied achter schreeuwen? Het was toch de bruid van Christus. Het was toch de gekochte. En de betaalden naar de voorzeggingen van het lam God. Terwijl ik het huid schreef in het achtste hoofdstuk. Hoe gezonder dat de kerk is, hoe meer dat ze schreeuwt. Hoe gezonder dat de kerk is, hoe meer dat ze roept. Hoe gezonder de kerk is, hoe meer dat ze zucht. En hoe gezonder dan ze zijn, hoe meer dan ze vluchten. Want ik heb mijn overgehouden voor de gehouden en de Een ellendig volk. En dat zal, hoor je wel. Dat zal op de naam de sere vrouw. Ach, we zijn nooit arm. We zijn nooit arm, maar altijd rijk. Gelijk we dat lezen van de gemeente van Laudicenza. Gij meent dat ge zijt rijk en verrijk. En heb geen dingsgebrek en nog Gij weet niet, gij weet niet, gij beseft niet. Gij beleeft niet dat gij arm, ellendig, blind en naakt. Als dat in zijn beleving komt. Dan schreeuwt de kerk. Ach dat mijn broeder waart ze hebben met eerbied gezegd Christus bij de vader vandaan geschreven. Zijn er bij de vader vandaan geschreven. Wanneer zal ik, o oh God, u beloofde troost ontvangen? En heeft Jezaja er niet van betuigd. Ach, dat gij de hemel eens ge... Want hij moest van boven komen. Hij moest van boven komen. Tegenwoordig hebben ze een Jezus van beneden. Maar hij moest van boven. Dat je de hemele scheurt en dan de berg van voor uw aangezicht te Dat zijn de bergen van scheiding, de bergen van schuld, de bergen die in de breuken verklaard liggen. wanneer ook of, zal Hij die zonne der gerechtigheid toch eens eenmaal geschonken en openbaar. Lees je ook een openbaring 12. Dat die vrouw, de welke de kerk is, in baresnood hebben hebbende pijn. Hoor oh, wel? Ze was zwanger, zwanger van Christus, en Christus moest gebaard worden en hij kon niet gebaard worden. Als er enige boete onmogelijk is, dan is het de geboorte van Christus. Dat is een goddelijk moeten. En anders was voor eeuwig kwijt. Daar is een goddelijk moeten. Van waar dan ook Christus openbarst. Op Eeuwigheidsweeën grijpen de kerk aan. Wanneer ze het uitschreeuwen met de mond der profeet. Ach dat geneder kwam. Uit de noodzakelijkheid van de schuld tot een borg. Uit de noodzakelijkheid van het rechtvaardige woorden, wat alleen door Christus gedragen wordt. Uit de noodzakelijkheid uit hun verdoemde staat, hebben ze hem ingeroepen, die in zijn dood alle verdoemenissen verdoemd heeft en zijn kerk op rechtsgronden voor eeuwig met God verzoend heeft. Ach, jongen en oud, die Jezus is zo onmisbaar. Dus is echt waar. Die kan alleen met je schuld omgaan. Die kan alleen met je toren gods omgaan. Die kan alleen met je hel omgaan. Die kan alleen met alle vervloekingen der wet. Die draagt hij, die neemt hij. En hij draagt ze naar een top van Golgotha. En daar wordt de grond van de vervloeking, namelijk de zonde voor eeuwig weggeworpen. In een zee van eeuwige vergetenheid. Ach dat nog eens dat vent werd. En de waarheid werd vervuld. De dien dagen. Zullen de geweldigers. Het koninkrijk der hemel innemen met geweld. En dat is een goddelijk geweld om God. Om God bij God vandaan te krijgen. En in ons hart geopenbaard, maar wordt. Advent tijd geliefden. Daar moet je niet zo makkelijk over denken. Dat gaat heel niet met onze handen in onze zak. Zou wel komen. Oor zou wel komen. God heeft het beloofd. Dus bij gevolg, dat zal nog wel terecht komen En we worden ouder. Niet wijzer. Want oudheid baart geen wijsheid. Altijd baat geen heiligheid. Zo min als gerechtigheid. Altijd baat alleen maar waar men zijn. Dwaasheid. En lichtzinnigheid. Dus je hoeft van je ouderen om niks te verwachten. Bin er ook zeventig. En ik moet geregeld nog maar zeggen. Armer worden. Blinder worden. Blinder worden. Al maar achteruit gaan. Al maar achteruit gaan. Maar God heeft zijn gemeente. In de oud-testamentische kerk, door de belofte bewaard. En dan werd er werd dan geregeld weer vernietigd, want er is geen ongeloviger volk in kennisneming dan Gods volk. Zo geloven ze de waarheid, zo zijn ze zelf niet meer twijfelen. En zo zinken ze weg. Alsof ze het nooit gehad hebben. Het is waarlijk een volk van op, maar ook van neer. En in een neerzijn, wordt wordt nooit erger. Gezondigd, dat is ook hier Dan wordt zijn woord gewandeld, zijn verbond gewantreld en zijn liefde gewantreld. Dat vervloekte ongeloof, dat zet God aan de kant, dat kan toch niet. Dat is toch voor eeuwige mogelijk en dat vervloekte ongeloof. Dat het menigmaal de zielen dan zijn volk geheel overricht. Geheel overricht. Maar zodra de weer een luchtstraaltje doorbrengt. En God zijn woord vernielt. Om maar een voorbeeld te geven. Hoe menigmaal is aan Abraham's leven de belofte van Isaac niet vernield? Hoe menigmaal is de belofte weer aan Abraham geeft dat Isaac terugkomt. En dat hij toch eenmaal Isaac geven Hoe menigmalig die belofte we niet. Wij zouden zeggen geloof je me dan niet. Geloof aan de duivel maar. En mij niet geloof klopt aan de duivel maar. Maar zo handelt God niet. Hij weet wat van zijn zal zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein we zijn van krachten. En dat we stof. Van Jozef zijn geweest. Dat niet geloven naar geloof ontvangen te hebben. Dat niet geloven nadat het geloof zijn wortel in de ziel geopenbaard heeft. Dat een overheersing van het ongeloof. Gelijk ook Thomas dat acht dagen lang ervaren heb in zijn leven. De geboorte van Jezus Christus. Daar gaan we dan vooraf he. Die geboorte valt zomaar niet uit de nemen. Maar wat kan er dan wel uit de hemel van? Er kan vanmorgen een woord Gods door God in je hart van. Dat wordt wel eens tot levend maken. Dat wordt wel eens wel tot De welke de weldaden zijn die plaats gaan maken voor de geboorte van Christus. Want Christus is zomaar niet geboren. Er is ook nog een Nazareth. En in dat Nazareth legt de bevruchting. En de zwangerschap loopt van Nazareth naar Bethlehem. Hoe op voet heb dat niet op aarde gehad? Hoe op voet hangen zijn klemmen hebben zich daar niet in geopenbaard? Wat is Maria niet door een eeuwig wonder in Bethlehem terechtgekomen? Het is alles gegaan door het onbegrepenen. Het is alles gegaan door het nooit omvatten voor ons, maar genade omvat de grootste zondaars. en redt ze en zalen uit De geboorte van Christus kan zonder wedergeboorte niet plaatsen. Ook in Maria niet hoor. Al was ze de enige die uitgeprikt was boven Sarah, Rebek en boven alle andere godvruchtige vrouwen. Was Maria het uitverkoren van waarin God zijn menswording aanvangen zou. En uit de welke zij geboren. Maar lees Lucas 1. Dan zeggen ja maar jij hebt al zoveel opgegeven om te lezen. Oh. Ook oh, wat kan je beter lezen als de Bijbel? Mocht je eens een keertje raken? Mocht eens een keertje raken? Maar wat wilde ik zeggen, daar staat. Wanneer de engel Gabriel zijn boodschap aangaande de is van Christus geopenbaardheid. Dan wordt Maria zo ingewonnen. Dan zegt ze, zie, hier heb je de dienstmacht. Ik ben niet meer van mijn eind. Ik ben niet van de duivel en ik ben niet van de heer. Maar ik ben uw maar U doet met mij. Naar uw goddelijk welbegaan. Daar werd Christus in de rat gebouwd. En daar begint ook. De menswording van Christus onder de rat. Zodat Maria hem tweemaal gebouwd heeft. Eenmaal ten eeuwige leven voor haarzelf. En de tweede baring geldt de ganse kerken God. Namelijk. De verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Dus nu kan zonder wedergeboten. Kan er nooit geen plaats komen voor de geboorte van Christus. Ja maar kan je die niet hebben zonder het weet. Ja vandaag wel. Ja vandaag wel. Ja dat gaat heel makkelijk. Je gelooft maar. Jezus is het toch. Je leest toch van hem. Nou man. Je moet het aanpakken, je moet het aanpakken, dan ben je er. En dan zit er zo'n adem en mijn hals, zo'n adem in zo mijn oh God, ik kan niks aanpakken. Ik kan niks aanpakken, Heer. Al leg het vlak voor mijn voeten, dan kan ik het nog niet aanpakken. Oh God, ik zie het, maar ik mis Dat zijn van die ellendelingen, die zien het in de verte ligt. En zeggen, dat zeg ik nou nooit, kom. Dat zal nou wel niet voor mij zijn. Die geboorte van Christus verlieten. Als die plaats gaat, op je leven, dat weet we morgen. Of dat twintig jaar geleden is, of tien jaar geleden. Maar de geboorte van Christus, die geschiet door goddelijke ween. Want de hel moet een hemel varen. De zonden moeten Christus varen. De vloek derde wet moet hem baan. Die vloek geworden is om zijn kerst tot eeuwige zeden. Zou je daar niet bij zijn? Zou je denken dat dat maar een droom is? Zou je denken dat dat zomaar iets van een voorbijgaande naad is? Of een benauwte? Nee, nee, nee, nee, nee. De leven maken, die kan vanmorgen vallen. Zonder dat er wat is. Die kan vanmorgen vallen. En als je daar thuis komt dan zou ik haar zeggen... Maar dat durven we niet te zeggen want hoewel de levendmaking door Christus verworven is wordt ze gegeven buiten het gezicht van Christus wat kennen onze kinderen dan ze geboren worden van de vader of van de moeder kennen ze toch even niks van zeggen dan die ouders maar ja dat kind dat kennen we niet dus wij gevolgen, wij kennen dat kind ook niet dat kind doet eerst woelen dan doet dat kind voelen en dan gaat dat kind verstaan. Dat zijn drie achtereenvolgende trappen. En dat voelen, dat moet je vinden bij een mens waar vanmorgen de waarheid valt. Want die gaat overal zuwen, kan het nergens vinden. Nergens vinden. Voelen hierheen, voelen daarheen, overal heen voelen. Totdat het tenslotte verstand met goddelijke licht bestraalt. En dan is mag zien waar zijn oordeel, waar zijn schuld en was zijn verlorenheid. Alles geschiet in koninkrijk, de hemelen met trappenmaten. De geboorte van Jezus. En als Jezus geboren wordt in de allernederigste en allerarmste en laagwaardigste staat want waarlijk geliefden hier is God niet in te begrijpen dat hij de menselijke natuur aanneemt is al een even wonder maar dat hij in een beestenstal in een beestenkribbe gelegd wil worden omdat de voederbak van ons had de zonden zou sterven De zonde zou verzwakken. En het vlees krachteloos gemaakt zal worden. Wanneer God zijn zoon in die krip heeft genomen. En dan moet je niet denken, ik haal het nu maar aan. Dat er niet één gebedje in die krip moet leggen. Want er legt de vader dus een zoon niet in. En dan moet ook niet één traan in gelegd worden. Want er ligt de vader dus een zoon niet in. Hij legt hem alleen in een lege kribbel. En dan bent u vol van zonden en de hel. En daar wordt u met een evelig. Want zijn naam is Jezus. Zaligmaker. nou om het overige weer wordt vervolgd De geboorte van Jezus. Zijn naam toch is u voorgelezen. Tot wie? Dat mocht toch Jozef zeggen, de eerste moordenaar van de brug van Christus. Als dan Jozef gelegen had, had Marie een gehad. Als dan Jozef gelegen had, had Christus nooit gebaken. Ik wil dit maar aanhalen, omdat het een mij in uw gedachten verzinkt dat een apostel altijd nog zegt wij dan als vijanden wij dan als vijanden zijn dood en dood des zonen God als er ons licht geliefden dan vliegen we allemaal naar de hel maar God de mocht zijn ingewandel openbaar in zijn lieve zoon en haal er nog één of twee of drie of nog meer genadiglijk uit de duisternis, tot zijn wonderballing, de geboorte van Jezus, Jezus is zijn persoonsnaam, dat is de naam die de Vader hem gegeven, hier geven de ouders, de mensen, als het gewoon gaat, hun geboren kinderen toch ook een naam, hier geeft God de Vader zijn zoon een naam, en de vader heeft hem Jezus genaamd, Met een eeuwigheidsbedoeling. Met eeuwigheidsoogmerk. Het is of de vader wil zeggen. Hier heb je mijn zoon. Hier heb je mijn liefde. Hier heb je mijn barmatigheid. Hier heb je de zoon mijn naarheen gewandeld. Terwijl ik een beestenkrip neem. Om van beesten nieuwe mensen te maken. Dit is toch een wonderlijke evangelie. O oh ja. O oh ja. Oh. En dat daar nou niemand te jong voor is. Want Johannes was nog niet geboren. Toen was hij al geboren. Dus niemand te jong. Maar dat daar ook niemand te oud voor is. Want het zal zijn, zegt God, dat ik het laatste der dag van mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En daar zijn de ouden ook bij. Door een paar woorden van de naam Christus. Zijn naam Jezus geliefde. Als ik het zeggen kon, deed ik het. En ik ben blij dat ik het niet zeggen kan. Want dat kan niet gezegd worden. Dat is niet mogelijk. Je moet eens denken: God woont in Jezus. En Jezus woont in God. Je moet denken deze Jezus die God is. Die heeft zijn eigen moeder verkoord. Die heeft zijn eigen moeder bevrucht. Die heeft zijn eigen moeder zwanger gemaakt. En die heeft de plaats van baring voor zijn moeder uitgekozen. Vastgesteld. Hier wordt God gedraagd door een schip. Wat alleen te bewonderen. Hier aan straks God geholpen baard en vlees aan de borst van zijn kent Om daardoor gezocht te worden. En daardoor. Het onderhouds en de menselijke natuur het ontvangt. Wonderlijk evangelie, oh ja. Oh ja, ik kom er nooit meer klaar heen. Maar zijn naam Jezus Christus, zijn volle naam wordt hier genoemd. En die naam Christus wordt ook geboren. Is het waar? Ja. Ja. De lompste mensen. De domste mensen. Ja. De onwetendste mensen. Mensen die niet weten hoe ze ooit zalig moeten worden. Hoe ze ooit zalig zullen worden. Die geen verstand van bidden hebben. Geen verstand van lezen hebben. Geen verstand van kermen hebben. Die moeten zeggen. Oh God, ik ben het dwaaste mens wat ooit op aarde geleefd heeft. Daar is zijn naam van den vader gezalfd tot een profeet zonder weerga. Want hij is de ontdekker van de raad gods, van het welbare god. Hij is de ontdekker en de uitvoerder van al de besluiten gods. Van hem gaat het uit. Hij hoeft nooit te wachten op een profetie. Gelijk de profeten. Want hij leeft het nauwste met de vader. Niet één met de vader. Hij weet precies wat er in de vader leeft voor zijn kerk. Hij weet precies wie de vader gezalig wil. Hij weet precies wat hij te doen heeft. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkoren wat er verder volgt. Zijn naam is Jezus Christus. Daar steekt de dus zin een leraar der gerechtigheid. En daar steekt ook in die naam Christus een hoge priester zonder weerga. Hij offert geen schaap, hij offert geen lam. Maar hij offert zijn menselijke natuur. Op het altaar zijn er goddelijke natuur. Wat in de vlammen gods opgaat. En in de vlammen gods verteert. ook u. wat het doet mijn branden wat er verder boven. En zodanig een ogen priester betaamt ons die voor ons sterft, die voor ons het terecht verheert, die voor ons de hel overwint, die voor ons de zonden overwint, die voor ons de schuld betaalt. En zodanig een hoge priester betaamt ons. Echt waar hoor. Hij is allernoodzakelijk. Ik kan er geen genoegzame nadruk op leggen. Want in hem woont God verzoenend. Door zijn voldoening. In hem woont een God des vredes. Derbare matigheid en dergenaar. Ge zult nooit een God. in gefront voor ons aangezicht zien. Wanneer de kerk in Christus is. Dan is God blij met zijn kerk. Blij met zijn kerk. Met al die bijbelheilig. Ze zijn allemaal gewassen. Daar staan ze. Alsof ze nooit vuil geweest zijn. Wandelende voor de trein. En het land is. Eén en oud tuss. Nog één punt. En dan gaan we weer amen achter. En de heren mogen het een amen geven. Niet alleen. Ik zei Jezus maken van de ram zalig, hoor. Zij het nou goed onthouden? De levendmaking kan je buiten het gezicht van Christus krijgen. Dat kan. En die openbaart zich dan wel in de vrucht. Maar er kan nooit geen geboorte van Christus plaats hebben. Zonder dat je daar wel van weet. Want dat gaat door de hel naar beneden. Dat gaat door de niet naar de behouden. Dan ga door de toren gods, naar de eeuwige liefde gods. De geboorte van Christus, zegt men vandaag, ja. Ja, dat vertel ik maar niet hoor, ik hang dat niet aan de grote klok, maar dan denk ik, er zelf wel een kleine klok En dan zou ik het wel zeggen. Anders zou ik het wel zeggen. Huis, heus. Ze komen er dus zo makkelijk aan, maar straks. Dan meent die mens met Jezus te gaan, met Jezus tot de hel en zonder Jezus in de hel. Dat is het vandaag het juichend, woelend en joelend christendom. En dan zeggen ze, ach dat oud gereffende, dat zit altijd in de put. Laat mij in de put zitten. Als ik nog tien jaar op aarde moest zijn, laat me die tien jaar in de put zitten. En hij zal mij in mijn put bezoeken, totdat de put eenmaal gesloten wordt. Gesloten. Ik zou liever hier tot mijn laatste snik klaar en vraag. O God, kan het waar zijn dat u mijn God bent? Kan het waar zijn dat ik uw kind, als dat waar is, en je zult me daar halen wat geen inwoners zal zeggen, zal ik bezig. Dan beloof ik u dat ik prijzen zal naar waarde en dat ik u eren zal naar waarde voor dit maal genoeg. Amen. Och, zegen uw in ons aller hart een liefde. Want, heren, wij leven maar een ogenblik in het zicht van de eeuwigheid. Och, daar zijn we zo kort bij, we zien het niet. Vlak aan de dood en we voelen hem niet. Ach, laat toch, waar de beginselen door u geschonken zijn, is door nood en arbeid vermenigvuldigd worden. Laat het nog eens zijn, als een bare zijn, zijnde hebben de hebbende pijn, opdat die mannelijke zoon, Gebaard mag worden, waarin God door zijn voldoening tot eeuwige verzoening zich openbaart. Zegen uw woord in ons allerherte, door een eendalende blijvende en achtervolgende zegen, ten leven uitgenaten. Amen. 119 vers 36. De Psalm 119, niet van 36, maar de 32ste zin van morgen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel, van alle die uw naam ook moeder vrezen. En leven naar uw goddelijke bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit vol prezen. Gij doet op aard en alle schepselen wel, ach weet ik, in uw wetten onderwezen. Het 32e van Psalmen 109.